Een paar rijken zijn te doorgegaan. Met verlies van macht, de belangen waren groot. Werd afgeslacht, hadden onze politieke leiders dat nooit gedacht. De zon van onze tolerantie als toen, haar gelaat, in waarschuw voor wat ons nog te wachten staat. Ze verdedigde met wollen maar ze falende beleid, achterhaalde ideale blind realiteit. De grootste graf van de laatste tijd, is de slapen gedoven. Die leven en die staat zoveel verschillen dat samenleven niet gaat. De grootste grant van de laatste tijd. Ents nee, laten geloven dat we leven in een vrijheid Rook gaat beuren is toch altijd onze schuld. Religieuze intolerantie nog verhuld. Het wordt tijd om te kiezen voor de democratie. Met slappe knieën eind als theocratie. Wij zijn en blijven toch. De ver van onze kanvoor.